3 uur het NOS Journaal. Hallo Davena de Wit. In Amsterdam is de topcrimineel Stanley Hillis doodgeschoten. Dat meldde bronnen bij Justitie. Hillis werd in Watergraafsmeer door één of meer schutters onder vuur genomen. De daders zijn gevlucht in een busje. Volgens de in 2004 vermoorde vastgoedmagnaat Willem Enstra was Hillis een handlanger van Willem Holleder. Hij zou betrokken zijn geweest bij de afpersing van Enstra, maar daarvoor is Hillis niet vervolgd. Hij werd in de jaren tachtig bekend in de onderwereld, zegt verslaggever Robert Bas. Sterling Hillis behoorde tot de absolute top van de Nederlandse georganiseerde criminaliteit. Begonnen als bankrover groeide hij door in de organisatie van Klaas Bruinsma. Deze organisatie kreeg oorlog met de Joegoslaafse criminelen... en veel van de vrienden van Hillers zijn in het verleden al geliquideerd. Hillis was ook bekend om zijn uitbraken uit gevangenissen. Hij ontsnapte onder meer uit de Bijlmerbaai's en de Scheveningse Strafgevangenis. Het kabinet wil de wet Bibop uitbreiden om de georganiseerde criminaliteit beter aan te kunnen pakken. Het onderzoek naar de integriteit van ondernemers was al mogelijk bij onder meer bouw- en horecabedrijven. De wet Bibop moet ook gaan gelden voor vechtsportgala's, de exploitatie van speelautomaten en bij headshops. Dat zijn winkels die spullen verkopen voor het gebruik van softdrugs. Ook moeten vastgoedtransacties door gemeenten onder de wet vallen om te voorkomen dat overheden met malafide ondernemers in zee gaan. In Nijmegen is het startschot gegeven voor een plan om problemen met hoogwater in de Waal te voorkomen. Staatssecretaris Atsma trekt 351 miljoen euro uit voor het project Ruimte voor de Waal. En die uitgave is hard nodig, zegt de staatssecretaris. Het is enorm veel geld. Maar het is in de eerste plaats bedoeld om de 4 miljoen mensen die in het rivierengebied te wonen droge voeten te garanderen. En we hebben dit jaar weer gezien wat het betekent als het water snel stijgt. Dan uh, wordt je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 De haven van de Duitse stad Emden is volgens zoekmachine Google Nederlands grondgebied. Op de online plattegronden van Google Maps staat dat de grens tussen Nederland en Duitsland... niet in het midden van de dollar loopt, maar langs de Duitse kust. Het stadsbestuur van Emden zegt dat het een jaar geleden al bij Google aan de bel had getrokken... om het aan te passen, maar nog zonder resultaat. De fout ligt gevoelig omdat de precieze plek van de grens al even lang een twistpunt is. Afgelopen najaar leidde een fout van Google tot ruzie tussen Nicaragua en Costa Rica... Toen was een legerleider van Nicaragua... per ongeluk Costa-Ricaanse gebied binnengetrokken... omdat het volgens Google Maps aan Nicaragua toe behoorde. Dan het weer. In het zuiden bewolkt. In de rest van het land is het zonnig. door 0 graden in het noorden tot 4 in het zuiden. En er staat een koude oostenwind. Morgen is het opnieuw koud en vrij zonnig. Woensdag volgt er vanuit het westen neerslag.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 Eo. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruutke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Straks gaat Ruart Gansenwoord. Hij is uh, hoogleraar Theologie en ook kandidaat, kandidaat Eerste Kamerlid voor GroenLinks. In onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Ruart, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie ga je dat doen? Met Elbert uh, Dijkgraaf, Tweede Kamerlid voor de SGP. En waar wil je het over hebben? Ik wil het hebben over godsdienstvrijheid. De aanleiding is de discussie over het onverdoofde ritueel slachten. Maar uh, wat je daar ziet in veel meer plaats... dat de SGP een soort duidelijke koers heeft anti-islam. En ik vraag me af of dat nou niet uh, eigenlijk de hele godsdienstvrijheid ondermijnt. Oké, okay, dus dat hij daarmee ook eens zijn eigen voet schiet? Uiteindelijk wel. Ja. Goed, straks. Maar eerst gaan we naar het Midden-Oosten. Want daar wankelt de positie van steeds meer dictators. En daarbij lijkt de tv-station Al Jazeera, dat in alle Arabische huiskamers komt... een belangrijke rol te spelen. Maar welke rol precies? Doet de zender puur verslag van de gebeurtenissen... of is Al Jazeera onderdeel of zelfs veroorzaker van de oproer in het Midden-Oosten? Verslaggever Guido van Riet zocht het uit. Ja, Je kan heel duidelijk zien dat zij het voortdurend hebben... over alle elementen die zo een revolutie zouden kunnen bewerkstelligen. Al Jazeera is drager van, van de ideologie. Ja. Ik denk dat Al Jazeera een rol speelt in het kanaliseren van, van die volkswoede. Daar is het al 15 jaar mee bezig. Ik voel voelt wel dat je nu nog meer als uh, daarvoor een soort deel uitmaakt... van een enorme uh, ja, een beweging, een zender die ergens naartoe gaat. They shot at us. They shot at us. Why I don't de golfregio staat in brand en Al Jazeera doet... 24 uur per dag verslag. Muammar Gaddafi's De zender maakt overuren sinds de revolutie in Tunesië en Egypte, vertelt David Poort. De enige Nederlander die in dienst is op het hoofdkantoor van Al Jazeera in Qatar zijn ingetrokken en er zijn heel veel mensen vanuit ons kantoor naar uh, Cairo uh, gevlogen. Heel veel mensen vanuit Kuala Lumpur en uit Londen vervolgens naar Doha te gaan... om daar de boel door, uh, draaiende te houden. Dus het was een grote uh, drukte van je welst bij ons uh, op de redactie. Er werkt nog een Nederlander voor Al Jazeera. U kent hem nog wel van het NOS-journaal. NOS-correspondent Step Fasen. Hoe zal Zoharto in Indonesië worden herinnerd? Nou, Indonesië is heel... In 2006 maakten ze de overstap naar Al Jazeera... Dat begrijpt niet iedereen, vooral niet in Nederland. Ja, dat was toch een soort vleugje van Al-Qaeda-tv. Dat werd ook wel eens af en toe zo gekscherend genoemd. Van het, het was een soort spreekbuis van Osama Bin Laden, dachten ze. Uh, je zou misschien wel gesluierd op televisie moeten verschijnen. Volgens Step Vaarse is de werkelijkheid anders. Dat merkte ze al toen ze bij haar aanstelling... het hoofdkantoor van Al Jazeera in Qatar binnenliep. Het was echt voor mij de globalisering in levende lijven. Er zitten allemaal mensen uit Afrika, uit het Midden-Oosten, uit Zuid-Amerika, uit Europa... allemaal door elkaar heen aan één nieuwsproduct te werken. En dat is iets heel bijzonders. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. En dan probeer je met al die mensen vanuit al die verschillende culturen... samen iets heel nieuws neer te zetten op journalistiek gebied. Iets wat, ja, waarvan je hoopt dat dat echt de wereld gaat veranderen... dat het bij de wereld gaat binnendringen, zeg maar. Amateur footage shows a 22-year-old there, apparently killed by a single gunshot to the head. Al Jazeera, de ontvangen door 220 miljoen huishoudens, is een zeer internationale zender met een heel duidelijke missie, zegt Stepfase. Ze wil de wereld veranderen. Deze weken is dat al heel aardig aan het lukken, in het hart van het uitzendgebied van Al Jazeera, de Arabische regio. Maar komt dat nou mede door toedoen van de zender of niet? De beelden van Al Jazeera hebben in ieder geval groot effect op de Arabieren... zeggen twee analytici van de zender. Journalist Raymond van der Bogart van NRC Handelsblad... en politicoloog Atef Hamdi van Klingendaal. De opkomst van Al Jazeera heeft de mediamonopolie door de staat uh, gebroken. Dat betekent dus dat mensen op de Arabische straten of in de Arabische straten... Uh, ...begrijpen of het bewustzijn dankzij de komst van Al Jazeera... ...hebben kunnen ontwikkelen dat er niet één waarheid is... ...maar dat er verschillende versies van de waarheid zijn. Zij hebben een invalshoek die overeenkomt met een deel van de activisten. Hun invalshoek is sterk... Uh, enthousiasme voor de democratiseringsbeweging. Al Jazeera doet dat heel goed. Die, die, die gaan echt precies voelen wat er gaande is. Welke thema's spelen zich af op dit moment in Egypte? Hoe staat het met de corruptie? Hoe staat het met de broodrillen? Ze hebben op die manier zeg maar, toch de jeugd aan zich kunnen uh, binden. De journalisten van Al Jazeera sluiten dus naadloos aan bij het gewone volk. Hoe is dat terug te zien in de programma's... Ze doen dat door het uitzenden van felle politieke debatten. Door het laten horen van politiek getinte muziek. En door het laten horen van bloemrijke gedichten. De revolte in Tunesië begon met het gedicht. Isa Arada shabu Istajab al-Qadaru. Als het volk iets wil. dan zou het noodlot moeten toegeven. Dus het moet gewoon gebeuren als het volk het wil, eigenlijk. Precies. Ja, ik, ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen wat dit zeg maar, doet, ook vooral met de jonge mensen. Het geeft ze ook het gevoel dat zij ook hun lot kunnen bepalen. Dat zij zelf gewoon uh, iets aan hun realiteit kunnen veranderen. Deze sterk politiek getinte uitzendingen, te zien in miljoenen Arabische gezinnen, hebben grote impact, zegt Atef Handi van Klingendaal, die zelf uit Egypte komt, en David Poort. Werkzaam voor de zender is dat met hem eens. Vooral hier uh, Airbik, wat natuurlijk belangrijk is voor, voor Midden-Oosten... heeft een aantal talkshows waarin veel geschreeuwd wordt... en veel uh, hele explosieve dingen gezegd worden... Ja, dat werkt natuurlijk. Dat is een, een belangrijke uitlaatklep voor, uh, voor emoties en, en woede. Met de analytici Handy en Van der Boogaert bekijk ik enkele voorbeelden... die er uit de uitzendingen van de afgelopen weken bijzonder zijn bijgebleven. Ik heb de regering gevraagd om te zijn en ik zal morgen. Ik denk dat de impact van was dat het een beetje te laat was. Dus binnen drie seconden had gezegd, nou, maar dit zullen de demonstranten uh, vast niet pikken. Dat die, die demonstraties worden morgen zo, uh, nog veel groter, let maar op. Uh, maar ik vond het heel heftig en uh, ik denk ook dat die beelden ook uh, intensief bekeken werden door de demonstranten zelf. En in hun onderlinge communicatie hebben zij elkaar daarop aangewezen. Kijk, dat gebeurt onze... Uh, onze broeders en zusters. Dus dat is het soort of regimes uh, die uh, ons zouden moeten beschermen. Kijk wat zij met ons doen. Toen dus eenmaal Soleiman had gezegd dat Mubarak had besloten om... Uh... Wave, werd er in het Engels gezegd, de, het ambt van president. Maar toen heeft iemand, had iemand de briljante gedachte om helemaal niets te doen en gewoon het plein te laten zien met het uh, originele geluid. Want toen heeft Al Jazeera Engels, dus 10 minuten of zo, of 15 minuten geloof ik zelfs al, helemaal niets meer, uh, geen commentaar. Zo. Je zag alleen maar het plein en dat was fantastisch. Al Jazeera heeft dus een duidelijke eigen aanpak. ...aansluiten bij het volk. Maar gaat dat te ver? Helpen ze om de revolutie actief te verspreiden? Politicoloog Atef Handi ziet dat wel zo. Alles wijst erop dat zij een bepaalde visie hebben in hun hoofd... Eh, ...van hoe de Arabische wereld eh, ideaal eruit zou moeten zien... Wat voor mankementen heeft het op dit moment en dat hebben zij dus uitgebreid behandeld. En dus wat ik nu zie aan het gebeuren, dat is eigenlijk een uitkomst van al die inzet van hun in de afgelopen jaren. Dus die Arabische regimes worden voortdurend naar voren gebracht als mislukkelingen. En ja, die mensen doen als het ware niks anders dan, ja... Dit is de waarheid, we zien dat, dus we gaan actie ondernemen. Maar volgens anderen hoeft dat niet per se slecht te zijn. U hoort Al Jazeera-medewerker David Poort en NRC-journalist Raymond van der Boogaert. Ik denk wel dat het, dat het enigszins inspirerend heeft gewerkt voor de Egyptenaren. Maar aan de andere kant denk ik niet dat Al Jazeera de revolutie heeft veroorzaakt. Dat heeft het misschien wel uh, uh, versneld, uh, het hele proces in Tunesië en Egypte. Je kunt niet... En zeker niet op deze schaal als medium dingen entameren die al niet op de een of andere manier in de mensen aanwezig zijn. Als dat zo was, dan was overheidspropaganda in landen veel effectiever dan die is. De sterke opinies van Al Jazeera roepen de vraag op wie achter de zender zit. Dat is de emir van Qatar, een klein golfstaatje waar het tot nu toe nog rustig is gebleven. Wie is die Emir? En wat wil hij precies met Al Jazeera? U hoort De Emir van Qatar is een, uh, een vrijdenkende man, zoals ik het zie. Hij heeft als idee en als droom, denk ik, om Qatar op de wereldkaart te zetten. Op alle mogelijke manieren. Dus hij, daarom heeft hij ook het wereldkampioenschap voetbal naartoe gehaald. En daar past uh, Al Jazeera ook in. Ik denk dat het er vooral om, om, om gaat dat hij uh, een voorbeeld wil stellen... Qatar is een heel ander soort land dan de landen die er omheen liggen. Er is in de rest van de Arabische wereld heel weinig vrijheid van meningsuiting of vrije pers. Al Jazeera is een toonbeeld van de vrije pers in de Arabische wereld. Dus dat geeft natuurlijk een enorme voorbeeldfunctie. De Egyptische politicoloog Atef Hamdi van Klingendaal vraagt zich af of Al Jazeera wel kritiek op de Emir zal uitzenden. Vaarse denkt van wel. Hoe kan het nou dat zij zich beroepen op de vrijheid van meningsuiting en objectieve journalistiek, maar dat zij zelf uh, in Qatar uh, uh, geen sprake is van vrijheid van meningsuiting? Stel dat er nou in Qatar ook protesten komen. Uh, zal Al Jazeera daar ook over berichten? Daar zou Al Jazeera over moeten berichten. Daar zit niks anders op. Hundred... Hoe het ook zij. Al Jazeera, stem van het volk, verspreider van krachtige beelden van de revolutie... is niet meer weg te denken uit het Midden-Oosten. Wat veel mensen doen hier is dus ze kijken eerst om acht uur of om tien uur het lokale journaal. En eh, als ze echt willen weten wat er aan de hand is, dan gaan ze vervolgens naar Al Jazeera... U hoort een reportage van Guido van Riet. Al Jazeera meldt vandaag dat zeker 60 mensen om het leven zijn gekomen... bij de onlusten in Tripoli, de hoofdstad van Libië. Journalisten van de zender mogen het land niet in... maar baseren zich op ziekenhuisbronnen. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elspeth Grutteken. Verkeerde Pina's lasten, dat ging alvast goed...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 Wat is prachtig mooie dag? Wat is deze...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 Mooie dag van Daniel Loeus. Wie schilder vandaag ons appeltje? Dat is Ruud Ganzenvoort. Uh, we hoorden je net uh, na drie al en toen zei je dat je het wil hebben over de Vrijheid van Godsdienst... met uh, Albert Dijk, Graf, kamerlid voor de SGP. Wat is je punt precies? Nou, het punt is wat breder, maar de aanleiding laat ik daar beginnen... is de discussie vorige week in de Tweede Kamer over het uh, onverdoofd ritueel slachten... Waarbij de SGP overigens net als de ChristenUnie graag een onderscheid maakt tussen de joodse en de islamitische manier van ritueel slachten. Het argument natuurlijk is de vraag van het dierenwelzijn. Maar wat daar doorheen speelt is de vraag naar de godsdienstvrijheid. Daar in de hele discussie speelt hij mee. En dan merk je bij de SGP wat je eigenlijk voortdurend merkt dat ze een nogal stevig onderscheid maken tussen de vrijheid die aan moslims moet worden toegekend en de vrijheid die aan christenen en joden moet worden toegekend. En dat punt dat zit mij nogal hoog. Want um, godsdienstvrijheid is er voor iedereen. Of het is er helemaal niet. Op het moment dat je de ene groep wel toekent. en de andere groep niet. dan gaat er iets fout. en dan ondermijn je volgens mij de godsdienstvrijheid als geheel. Ja. En verlies je ook het recht om dat voor jezelf wel te, op te eisen. Ja, zullen we het even uit elkaar trekken? Eerst maar even dat uh, onverdoofd ritueel slachten. Ja. Uh, in de Tweede Kamer uh, was vorige week Elbert Dijkgraaf te horen. en zei: die Joodse ritueel slachten mag wel islamitisch niet. Vat je het zo? Samen? Zo heb ik het begrepen. Ja, Elbe Dijkgraaf is uh, ook aan de lijn. Goedemiddag. Hebben wij u goed begrepen? Nee. Nee, oh, leg mooi. uit. Nou ja, dat, dat verbaast me eerlijk gezegd wel een beetje. Want ik, uh, hieruit maak ik dan op dat de heer Gansvoort uh, op de krant afgaat... en niet op mijn bijdrage in de Tweede Kamer. Ja, ik heb gezegd, het is voor mij aanleiding voor een bredere discussie. Wij legt u graag uit het wild. Ja. Uh, nou, ik heb inderdaad gezegd uh, dat uh, de... de, de aantal dieren wat onbedwelmd ritueel geslacht moet worden. voortgeperkt moet worden. Dat is GroenLinks ook uh, met ons eens, volgens mij. Ja. Uh, momenteel zijn het zo'n 2 miljoen. En wij hebben gezegd: ja, als je nou kijkt naar het aantal dieren. wat strikt volgens uh, godsdienstige overtuigingen geslacht wordt. onbedwelmd geslacht wordt. want dan moet je onderscheid ja. maken tussen bedwelmd en onbedwelmd. dan kan dat drastisch naar beneden. Nou, dat was een van de redenen. om, om uh, het Joodse onbedwelmd ritueel slachten naar voren te brengen. Omdat dat er geen 2 miljoen zijn, maar slechts 3000. Maar dat is geen dus principieel andere... argument? Wat zegt u? Dat is geen principieel argument, lijkt me. Nee, maar ik heb het ook niet als een principieel argument naar voren gebracht. Ik heb okay. het als een praktisch argument naar voren gebracht van... islamieten, kijk nou eens naar hoe de joden het doen. Die doen het a, veel minder. Die doen het alleen als het direct verbonden is met godsdienstige overtuigingen. En twee, ze doen het veel diervriendelijker. Maar even voor mijn begrip, want uh, moslims slachten dus veel meer dieren, ook als het niet om religieuze feesten gaat of zo dan? Ja, klopt. Maar ja, als, als het voor hun een principe is om dieren niet onverdoofd uh, uh, te slachten, dan zal dat altijd gelden. Nee, maar dat is dus het hele punt. Van die 2 miljoen gaat het slechts om een klein percentage wat um, uit die godsdienstige overtuiging onbedoeld zou moeten worden geslacht. Daar kunnen, kan dus vanuit het punt van dierenleed heel veel wind worden gehaald. En vandaar dat ik gezegd heb van, islamieten, kijk nou eens hoe de joden doen. Beperk het alleen tot die dieren, want dan kan het dierenleed drastisch naar beneden. Juist zonder dat wij godsdienstige overtuigingen beperken. Want dat verbaasde mij het meest toen ik hoorde dat ik deze vraag kreeg. De heer Gansen is van GroenLinks. Nou, GroenLinks was een partij die vorige week in de Tweede Kamer pleitte voor het afschaffen van deze godsdienstvrijheid voor zowel joden als islamieten. Oké, okay, ja. uh, ja, dat, dat is dus precies het punt inderdaad. Je kunt die afweging maken dat er dierenwelzijn op een bepaald, op een bepaald moment... een bepaalde discussie uh, boven de, uh, de religieuze vrijheid gaat... maar dan maak je geen onderscheid tussen de ene groep en de andere groep. En dat is nou precies... nee, maar, maar, maar laten we dus vaststellen dat, dat ik de vraag krijg over godsdienstvrijheid... terwijl GroenLinks die juist wil beperken. Uh, ik, en ik nou, u, ineens... krijgt, u krijgt een vraag over selectieve godsdienstvrijheid. En dat is nou precies ja. mijn bezwaar... En nou, daar, daarin maar... wordt het ook breder dan alleen dit onderwerp. Daarin gaat het over de totale koers die de SGP daarin al jaren vaart. Ja, maar als ik dan citeer uit mijn bijdrage van, van vorige week... dan heb ik ja. gezegd... Um, ook zou onbetwaamd slachten alleen moeten voorkomen... als het strikt verbonden is met godsdienstige overtuigingen. Meervoud. Ja. Ik werd daar ook op gevraagd um, door andere partijen. Van ja, wat bedoel je daar nou precies mee? Want ik had net met een knipoog, want dat heb ik er ook bij gezegd, want anders wordt het gelijk weer verkeerd begrepen natuurlijk. Alleen die knipoog komt dan niet in de krant. Uh, vandaar dat het zinvol is om naar de hele bijdrage te kijken. Ik had gezegd... Um, beperk het nou tot um, die gevallen waar dat vanuit godsdienstige overtuigingen nodig is... Maar bewust dat meervoud gebruikt, omdat ik inderdaad niet selectief wil zijn. Als het voor de ene groep geldt, geldt het ook voor de andere. Oké, okay, maar mag ik dan iets, iets breder maken? Want u, um, u kunt dat u het een beetje onschuldig voorstelt. Um, ik, ik zie een. Ik, ik zie het een... nee, ik, ik hier gewoon letterlijk uit mijn ja, eigen Ja, ja, ja Meneer Gansenvoort maar... gaat een ook, breder punt maken. Nu. Ook uw formulering. Ja, Kijk, het, het punt is dat ik, uh, ook als ik de stukken van de SGP, en die heb ik toch niet uit de kamer, maar echt van uw eigen site uh, grondig lees dat ik daar een doorlopende koers zie waarbij u uh, voortdurend zegt... van eigenlijk zijn we helemaal niet blij met de islam in Nederland. Eigenlijk vind ik dat die, uh, dat die ook uh, een ruimte moet worden ingenomen. Ik geef u een paar voorbeelden. Uh, de SGP was met de v PVV de enige die aan het begin van deze kabinetsperiode... de motie dat islamisering geen doel van kabinetsbeleid moet zijn, um, niet steunde. Dus de hele Kamer zegt van inderdaad, of tegengaan van islamisering moet niet het doel zijn. SGP zegt van nou, daar zijn we het niet mee eens. Eén voorbeeld. Ander voorbeeld, u spreekt in uw er uh, uh, staat een mooi stuk over de islam in huis. Waar het gaat over de vraag van hoe kun je voorkomen dat er meer moskeeën komen in Nederland. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden die, uh, ik kan nog meer in detail gaan als u wilt. Nee, maar dit is wel helder. U maar zegt ik... dat de SGP probeert moskeeën te voorkomen. En ze zeggen, er moet een dam worden opgeworpen tegen de islamisering. En daarvan zegt u, dan, dan, uh, dan shop je selectief in godsdienstvrijheid. Sterker nog, ze zeggen daar het woord godsdienstvrijheid. Eigenlijk zijn we daar niet zo voor. We willen het beperken tot gewetensvrijheid. Oké, okay, Dijkgraaf. Nou ja, kijk, als, als de heer Voort letterlijk kijkt naar wat wij doen, dan, dan maken we ons uh, zorgen over de islamisering. de radicalisering uh, met name. We hebben uh, inderdaad gezegd van, van uh, ja, het is nogal wat als je dan in dat kader waarbij internationaal mensenrechten juist worden getreden door moslims. En dan heb ik continu over de radicale moslims, hè, niet over de grote groep, maar de radicale islam die vrijheden van christenen beperkt... die antisemitische um, uitingen uh, massaal steunt. Ja, daar maken wij ons zorgen over en daar blijven we tegen strijden. Maar dan praat, ja, u, op, dan praat u over een kleine minderheid van de moslims. Zeker, zeker hier in Ecker. Nederland. Ja. En uh, daar maakt u een uh, breed uh, anti verhaal van. Nee, nee, nee, nee. nee. Jawel, kijk, kijk, nu, want... Nee, nu, u, nu, u, nu maakt u de verbreding. Ja, maar het, gaat, het gaat er bijvoorbeeld in uw, in uw eigen stukken... over uh, dat uh, artikel 36 van de Nederlands Grootsbeleid is dat de Nederlandse overheid eigenlijk zou moeten opkomen... voor de bescherming van de ware godsdienst. Te weten, het christendom. Het christendom. Ja, maar dat geldt niet alleen uh, als je dat vergelijkt met, met islamieten. Dat geldt net zo goed voor andere geloven. Dat geldt niet net zo goed voor Ja, maar daar heeft toch geen stuk van de plus staan. Als ik naar... Als ik gewoon op onze site kijk wat wij praktisch gezien in ons kiesprogramma zeggen... dan hebben we het over die radicalisering tegengaan. Dan hebben we het over de AIVD inschakelen bij jongeren die, die uh, radicaliseren. Um, ik zie radicaal islamitische invloeden uit het buitenland tegengaan. Maar zullen we maar het dan misschien het... even over de moskeeën hebben? Want dat Waarvoor, is natuurlijk ook ja, ja, voor hele niet-radicale moslims. Ik citeer. Raadsleden die naar alerte zijn op welke creatieve wijze zijn hun verzet tegen bouwplannen van moskeeën... het meest geloofwaardig en constructief gestalte te kunnen geven. Ik vind het nogal wat dat je zegt... van, nou, het gaat niet alleen maar om bestemmingsplannen. Het gaat om dat je zo creatief mogelijk... je positie als raadslid gebruikt om een andere godsdienst tegen te werken. Ja, maar dan kan ik net zo goed citeren dat, dat ja? het ons gaat. Uh, we hebben een motie ingediend destijds... die in eerste instantie uh, een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer... steun van de minister. Van uh, islamieten, pas nou op met die bouw van die moskeeën en die minaretten. Wees nou terughoudend. Betracht wij de ter uh, terughoudendheid, zoals wij het gezegd hebben. Omdat het vaak in zo'n wijk een hoop um, aversie oproept. Ja, dat is ook in zoveel... de wereld. Als, ja, u, maar... als u voor godsdienstvrijheid bent, moet u zeggen bouw uw moskee... en ga vooral het gesprek aan met de wijk om op een goede manier daar plaats in te nemen. Dat is precies wat wij gezegd hebben. Nee, u zegt, wees, wees terughoudend. En, nee, ja, wees terughoudend in hoe je dat doet. En, en ga inderdaad, wij riepen inderdaad um, iedereen op vanuit die gemeente, van ga nou het gesprek aan met die moslims. Dat als je die bouwt, en daar hebben moslims net zo goed recht op... als uh, joden en christenen en anderen, want dat staat gewoon in onze grondwet. Dus daar heb ik een um, eet opgezworen om daar trouw aan te zijn, en dat ben ik ook. Maar iets anders is, hoe landt dat nou in zo'n samenleving? En dat was onze oproep, zorg er nou voor dat het op een manier dat het integratie bevordert... in plaats van dat het bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Want, meneer Dijkgraaf, volgens u zijn voor de wet... en ook voor u alle godsdiensten gelijk. dan? Ja, maar, daar, daar is de wet heel duidelijk over. Uh, dat is gewoon godsdienstvrijheid. En ieder heeft dus het recht, als hij aan de voorwaarden voldoet... om uh, bijvoorbeeld een kerk te bouwen... of een moskee te bouwen ja. of een synagoge te bouwen. Maar, dan, maar dat, is, dat is wel fijn dat u dat zegt, hoor. Maar uh, ik lees toch uh, echt hele andere dingen in de, uh, de SGP-stukken. Uh, nou, dan moet toch... Want ik heb het hier letterlijk voor me liggen. Ja, heb ik ook gezien. Ja, dat u is... het verkiezingsprogramma over de islam. Uh, het stukje wat daar staat. Ja, en dan aan de vlak onder op uw site staat een verwijzing naar deze documenten die daar nog meer, wat meer diepgang in geven. Ik nou bedoel, ja. ik, ik Misschien kost... moeten we een keer een leesavond houden samen. Dat u ja, samen de stukken van de SGP ja, gaat bestuderen. Dat, ja, dat, afloop... dat lijkt me een hele mooie avond. Na afloop horen wij dan uh, wat de uitkomst Maar is. graag godsdienstvrijheid voor iedereen en niet voor één groep. Ja, maar, maar ik kom dan toch even terug bij het punt wat mij dan bevreemdt: dat juist GroenLinks bij het ritueel de drie die godsdienstvrijheid beperkt. Laatste woord van uh, Ganzenvoort op die vraag. De balans tussen dierenwelzijn en godsvrijheid kun je maken. Die kan verschillend uitvallen. Maar als dat zo is, dan valt het voor iedereen hetzelfde uit. Niet voor één ene groep anders dan voor de andere. Ja, Oké. Okay, ik kan nou. wel vast dat 2011 <laughs> GroenLinks vergossingsvrijheid beperkte mij niet. Nou, nah, okay. kom op. Goed, nou, daar gaat u dan op die avond ook nog maar even over verder praten. Dank, Elbert Dijkgraaf dan. van de SGP en Rubert Gansenvoort, kandidaat, eerste Kamerlid van GroenLinks. En dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website. Dit is de dag.nu, dan kunt u dingen teruglezen of terugluisteren. En na het nieuws van half vier, Villa VPRO vandaag met Alice de Bruin. Goedemiddag, Alice. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan jullie doen? We gaan het onder meer hebben over externe bureaus... die goede doelen ondersteunen. Die schieten namelijk als paddenstoelen uit de grond. En dat is niet voor niks. In een tijd waar iedereen moet bezuinigen... dan is het handig om te weten waar je je geld kunt halen. Daar gaan we het over hebben. En ook over de topcrimineel Stanley Hillis, Die is doodgeschoten vanmiddag op straat. We hebben het daarover in onze juridische panel Schuld en Boete. Maar eerst het laatste nieuws. En dat wordt vandaag gelezen door Onno duivenheden Wit. Radio 1. Het Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept ongeveer 150 Nederlanders in Libië op om het land te verlaten. En ook alle reizen naar Libië worden afgeraden. Reden zijn de zware onlusten in steden als Tripoli, Benghazi en Baida, die ook vandaag weer aan de gang zijn. In Tripoli en Benghazi staan overheidsgebouwen in brand. PVV-leider Geert Wilders zegt dat hij geen enkele invloed heeft gehad... op de kersttoespraak van koningin Beatrix. Hij reageert daarmee op de veronderstelling van theoloog Huub Oosterhuis... dat de kerstboodschap van de koningin was gecensureerd vanwege kritiek van Wilders. Maar op campagne in Groningen zijn Wilders vanmorgen... dat de koningin mag zeggen wat ze wil... maar dat dat ook betekent dat hij vrij is om er achteraf commentaar op te geven. In de Amsterdamse wijk Watergaasmeer is topcrimineel Stanley Hillers doodgeschoten. De schutter of schutters zijn in een busje gevlucht... Hiddes was aanvankelijk bankrover en werd groot in de organisatie... van de ook al geliquideerde maffiabaas Klaas Bruinsma. En volgens de in 2004 vermoorde vastgoedmagnaat Willem Enstra... was Hiddes een handlanger van Willem Holleder. En in Nijmegen is officieel een begin gemaakt met het project Ruimte voor de Waal. Om problemen met hoogwater te voorkomen... wordt de bocht in de Waal tussen Nijmegen en Lent verruimd. Ook wordt in de uiterwaarden een 200 meter breedte gegul gegraven waarvoor onder meer 40 woningen moeten wijken. Het project kost 351 miljoen euro. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Alice de Bruin. Hele middag. Twee minuten over half vier. Welkom bij Villa VPRO. We zijn er tot half vijf vanmiddag. En we gaan het zometeen hebben over die topcrimineel Stanley Hillis. Die vanmiddag dus is gedood in Amsterdam. Wat was dat nou eigenlijk voor man? Hij wordt wel vergeleken met Holleder. Of is die misschien nog een belangrijkere crimineel dan Holleder? We gaan er onder meer over praten zometeen met Wim van der Pol. Hij is van de misdaadwebsite CrimeSite. Hij heeft deze Stanley Hillis veelvuldig gevolgd... en kan veel over hem vertellen. Dat is straks tussen vier en half vijf. Verder gaan we het hebben over externe bureaus... die goede doelen ondersteunen. Die schieten namelijk als paddenstoelen uit de grond... en ze hebben hele slinkse manieren om geld binnen te halen. Zometeen praat ik erover met Theo Schruit, Hij is hoogleraar Fondsenwerving aan de VU in Amsterdam. Dit is Radio 1, Villa VBRO. Maar we gaan het eerst hebben over Libië. Daar neemt de onrust u. U hoorde net in het nieuws dat er een negatief reisadvies is afgekondigd hier in Nederland. En inmiddels wordt ook gezegd dat Gaddafi de hoofdstad Tripoli zou hebben verlaten. Dat meldt althans de BBC. Maar die berichten zijn nog steeds onbevestigd. Wat wel duidelijk is dat overheidsgebouwen in brand staan. En volgens ooggetuigen richt het leger een bloedbad aan. En volgens Human Rights Watch staat het dodental op meer dan 230 sinds de demonstratie is vorige week begonnen. Ik ga erover praten met Gerbert van der A. Hij is uh, auteur van het boek Gaddafi's Woestijn. Is in Nederland, uh, maar uh, volgt de ontwikkelingen... in het uh, Noord-Afrikaanse land natuurlijk op de voet. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, wat is eigenlijk het meest opmerkelijk bericht... wat u vandaag heeft ontvangen via uw contacten? Ja, het, het bericht wat net, net ook genoemd werd. Dat, uh, dat, dat Gaddafi zou zijn vertrokken... en uh, naar uh, Venezuela werd dan genoemd als land... En dat is eigenlijk sinds ja, vannacht rond een uur of twaalf uh, kwam dat door via een correspondent van Al Jazeera, die dat had opgetekend van een Libische diplomaat. Um, ja, dus dat, dat zou wel heel opmerkelijk zijn. Maar ja, tegelijkertijd lijkt het erop dat zijn zoons in ieder geval uh, niet het land hebben verlaten. Dus, dus de, de kliek rondom Gaddafi zit nog gewoon op, op hun plaats. Ja, die, die, die, die zijn misschien wel een groter probleem dan Gaddafi zelf. Ja, en, en dat zou nog een gerucht zijn? Of is het inmiddels ook bevestigd? Nee, nee. Dat, ja, het is bevestigd door, door twee Libische diplomaten. Maar inderdaad, verder. Uh, ik heb nog geen beelden gezien dat Gaddafi bijvoorbeeld geland is in, uh, in Venezuela. Dus ik denk dat we inderdaad nog wel even een slag om de arm moeten houden. Ja, en waarom Venezuela? Ja, vraag vroeg ik me ook af uh, op zich. Uh, kon Kadhafi het wel redelijk goed vinden met Chavez West de afgelopen jaren. Hij is ook wel een aantal keer op bezoek geweest. En zij hebben natuurlijk allebei een beetje dat het anti-westers uitspraken uh, uh, waarmee ze graag te koop lopen. Dus... En die zin zat ik ook nog stiekem te denken aan, aan Noord-Korea, dat is ook zo'n land waar Libië redelijk goede banden mee heeft. Maar ja, tegelijkertijd zou hij net zo goed naar Italië misschien kunnen gaan, alhoewel dan Berlusconi misschien uh, <laughs> de hele Europese Unie over zich heen krijgt. Ja. Maar ja, de banden tussen Berlusconi en Gaddafi zijn wel, wel goed. Ja. In die zin had dat ook gekund. Maar ja, dus dat ja, kunnen we misschien dan ook nog de, horen. De, de, alles is onduidelijk, voorlopig. Ja. Ja. Maar wat wel duidelijk is, is dat uh, de overheidsgebouwen in brand staan... of in brand ja. stonden. Wat heb ja. je daarover gehoord? Ja, ik heb, ik heb net contact gehad met een, een, een Nederlandse student... die uh, tot voor kort in uh, Libië stage liet... Een, uh, die, ja, die, die is de hele dag staat hij met Facebook en met allemaal vrienden in, in contact. Uh, ja, alhoewel Facebook Skype meer de laatste tijd, want Facebook uh, lag eruit. Um, ja, die, die vertelde dat uh, overal helikopters uh, rondvliegen boven de hoofdstad op dit moment. Ja, en dat iedereen een beetje in afwachting is van uh, de schemering. Want dat is eigenlijk al sinds donderdag uh, het gebruik... dat op het moment dat het donker wordt, gaat iedereen de straat op. Dus het is heel anders dan in, uh, in Egypte en Tunesië... waar er overdag gedemonstreerd ook gedemonstreerd werd. Hier, hier begint het echt s'nachts als het donker is. En dan worden overal vuurtjes ontstoken... en inderdaad gebouwen in brand gestoken. En vannacht gebeurde dat voor het eerst in Tripoli. Um, ja, en de komende nacht wordt uh, weer verwacht. Alleen ja, nu, nu is de angst dat het, het leger heel hard gaat terugschieten... Ja, dat en De demonstranten schieten niet, maar dat ze gaan schieten op de demonstranten. Ja, er wordt al gesproken over 230 doden. Maar u, u volgt dat land goed, u heeft er een boek over geschreven. Wat, wat denkt u wat er gaat gebeuren de komende dagen? Heeft u daar enig zicht op? Um, ja, nee, ik, ik, ik, ik, ik kijk... Libië, het leger van Libië leunt heel erg op de stam van Gaddafi. Dus inderdaad, als Gaddafi vertrekt, dan. Het leger is eigenlijk Gaddafi. Dus en, en, en juist die stam rondom Gaddafi. Ja, die, die hebben zich de afgelopen jaren misdragen. Door, door in het voetspoor van hun leider zichzelf te verrijken. en al, uh, al het geld uit de oliewinning toe te eigenen. En allerlei belangrijke fa familieleden of Stam, mensen uit dezelfde stam als die van Gaddafi zitten op belangrijke functies in het leger. Dus die zijn nog steeds in Libië. En uh, de zoon van Gaddafi heeft gisteren ook aangekondigd dat, dat het leger gaat terugslaan. Dus ik vermoed ook dat dat gaat gebeuren: dat het geen bluff was. Ja, en Dan breekt er natuurlijk een, een burgeroorlog uit kunnen breken. En dan krijg je misschien een beetje Algerijnse toestanden. Twintig jaar geleden uh, is er daar ook een volkopstand ontaard in een burgeroorlog met 150.000 doden. Dus ik sluit niet uit dat zoiets in, in Libië ook zou kunnen gebeuren. Nou, laten we het niet hopen. U blijft dat natuurlijk volgen en wij horen u ongetwijfeld uh, wederom in uh, Villa Vepero. Uh, journalist uh, Gerbert van der Avelstad en hij is auteur van het boek Kadhaffi's Woestijn.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 Je ziet meer blik dan een plantje eigenlijk. Maar je ziet een klein kopje bovenuit steken eigenlijk. Het is een beetje je eigen kind. Hè? Je kan het een beetje zien als je eigen... Of je eigen ja, familie eigenlijk. Want ik, ik heb dus geen familie. Planten zijn mijn familie. Ja, wat een fijn gevoel planten als familie. U hoort het in de 1 minuut gemaakt door Bente Hamel. En als u nou meer van die 1 minuten uh, wilt horen... ga dan naar onze site, surf naar vpro.nl en dan slash 1 minuut. Goed, we gaan het hebben over... Uh Externe bureaus die goede doelen ondersteunen. Daar komen er steeds meer van, namelijk. En in een tijd waar iedereen moet bezuinigen. is het handig om te weten hoe je op nieuwe manieren geld in kunt zamelen. Die bureaus die bieden bijvoorbeeld hun expertise aan om evenementen te organiseren. En dat gebeurt ook steeds vaker. Ik noem dan even de Tour for Life van Artsen zonder Grenzen. Dat is acht dagen wielrennen in de Alpen tegen stevige bedragen. En de WNF Challenge. Dat is een driedaag sportevenement in het Friese Meren en het Waddengebied. Ook daar wordt wordt geld ingezameld en dat gaat toch allemaal op een beetje een andere manier dan wat we gewend waren. Theo Schuit, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent hoogleraar Fondsenwerven aan de fondsenwerving, moet ik zeggen, aan de Vrije Universiteit. Uh, ja, eigenlijk is het bijna booming business nu, of niet? Ja, en ze gebruiken steeds nieuwe strategieën om mensen te bewegen om zich uh, betrokken te voelen bij die goede doelen. En uh, bijvoorbeeld EmoLife, dat is zo'n uh, organisatie. Maar we kennen allemaal dus ook dat we de alpdu gaan beklimmen voor kankeronderzoek. Eerdags is er ook een bijeenkomst dat men gaat schaatsen voor de Nierstichting. Je ziet dat mensen ook zelf laat zeggen, iets feitelijks willen doen om uh, hun uiting te geven aan uh, het doel wat ze willen steunen. Ja, en dan noemt u eens een voorbeeld van, want dan, dan heeft u het wat meer over particuliere initiatieven, denk ik. Ja, dat zijn particuliere initiatieven. En goede doelen, laat ik dat kort uitleggen, dat zijn twee soorten goede doelen. Uh, we kennen allemaal uh, KWF Kankerbestrijding, uh, de Koninklijke Nederlandse Renningsmaatschappij. We kennen allemaal de Hartstichting. Dat zijn hele grote organisaties die heel wezenlijk zijn voor bijvoorbeeld kankeronderzoek in Nederland. Dat zijn hele belangrijke instituten die veel geld uitgeven aan wetenschappelijk onderzoek, aan voorlichting enzovoort. Uh, daarnaast hebben we een hele andere sector die heel snel in, uh, in belang toeneemt. En dan moet u denken aan universiteiten, aan ziekenhuizen, aan zorginstellingen... die werden vroeger ook gedeeltelijk betaald uit eigen bijdragen. Dat vergeet men. Bijvoorbeeld de Vrije Universiteit, waar ik zelf werkzaam ben... die is tot eind jaren 60 van de vorige eeuw ook gedeeltelijk betaald... Eh, met gelden van particulieren die heel veel eh, belang hadden bij hun eigen of haar eigen universiteit. Bijvoorbeeld de faculteit Geneeskunde, die is bij elkaar gespaard door vrouwen vuurhulp die met busjes op de schoorsteen heel belangrijk vonden... dat ook voor de gereformeerde achterban er een eigen medische faculteit zou komen. Nou, dat komt weer een klein beetje terug in Nederland. Ja, was dat weg en... dan? Was dat helemaal verdwenen? Ja, dat is verdwenen. Uh, uh, dat is heel raar. Uh, kijk eens, in de jaren 70 van de vorige eeuw... toen is heel veel van, uh, uh, laat zeggen, maatschappelijke organisaties... die zijn volledig gefinancierd geraakt, neem culturele instellingen, maar ook zorginstellingen... En universiteiten met overheidsmiddelen. Toen is dat feiten, dat particuliere betrokkenheidsgeld, uh, dat is naar de achtergrond uh, geschoven. En je ziet nu dat nu de overheid niet alles meer kan financieren, dat dat weer enigszins aandacht begint te krijgen. Ja, en is dat, is dat niet een hele goede ontwikkeling? Nou, het, op zichzelf is het een hele goede ontwikkeling. Als mensen ook. Uh, laat ik zeggen, wat extra geld uitgeven, bijvoorbeeld voor gymnasia. of voor middelbare scholen van hun of haar kinderen. los van de oude bijdrage. Want je ziet bijvoorbeeld, als je kijkt naar de enorme successen van het LUSAC-college. ouders hebben echt heel veel geld over. wel 15.000 euro per jaar extra. als uh, hun of haar kinderen, uh, laat ik zeggen. een gemiddeld acht moeten hebben om een medische studie te beginnen. Nou, dat geld is in Nederland aanwezig. En vroeger was dat normaal dat je daar aan je culturele instelling of aan je onderwijsinstelling wat extra's gaf. En dat komt inderdaad weer een beetje terug. Ja, U noemt de gymnasia, die zijn enorm populair, maar die hebben natuurlijk ook weer te weinig geld waarschijnlijk. Ook daar ja. zie je dat gebeuren. Daar, Ja, en dat, is een heel, dat gaat pas heel langzaam. Want ook als voorbeeld, uh, onlangs was er, een, uh, er is een landelijke organisatie van categorale gymnasia. En daar sprak de voorzitter van de universiteit, de VSNU, dat was meneer Noorda. En die sprak uh, over het belang van de, laat zeggen, de kenniseconomie. En op dezelfde bijeenkomst uh, heb ik toen een oproep gedaan voor directeuren van categorale gymnasia. Om zich op de hoogte te stellen van de extra middelen die je kunt verwerven. Als je kijkt naar oude docenten, uh, uh, oud-leraren, leraressen. Uh, ook scholieren die heel ver gekomen zijn. Die best iets over hebben ja. voor hun of haar eigen... Uh, gymnasium. Ja, en die daar dus wel wat geld aan willen geven. U zegt dat was eigenlijk iets wat vroeger heel normaal was. Dat, dat je andere, andere uh, hokjes, zeg maar, vond om geld uh, uit te verzamelen. En nu ja. zie je dat eigenlijk als gevolg van de bezuinigingen door het kabinet en door misschien wel de economische crisis, dat dat weer terugkomt. Nou, dat je ziet dat de overheid, maar ook de instellingen zelf daar nog heel traag in zijn om dat goed te taxeren. Maar die mogelijkheid, ik voorzie het wel. En in dat verlengde zie je dat, uh, laten we zeggen, ook de organisatie adviesbureaus de komende jaren bij die enorme hoeveelheid culturele instellingen... zorginstellingen, onderwijsinstellingen... dat zij daar heel veel werk zullen uh, kunnen doen... om die organisaties uit te leggen hoe je dat aanpakt. Want ja. het is niet zo dat je kunt roepen... zoals bijvoorbeeld de, de staatssecretaris van Cultuur onlangs heeft gedaan... Uh, ik kan minder betalen, ik moet structureel 200 miljoen gaan bezuinigen voor cultuur... laten de mecenassen opstaan. <laughs> nou, de gouden regel is dat juist vermogende particulieren vermogend zijn geworden... omdat ze nooit hebben meebetaald aan de tekorten van overheidsbeleid. Dus je moet eigenlijk op een hele andere manier de particulieren interesseren... om weer hun of haar verantwoordelijkheid te nemen... voor uh, culturele instellingen en voor universiteiten. Ja, want laten we het dan eens hebben over die externe bureaus... waarvan ik zei dat die als paddenstoelen uit de grond uh, schoten... Om die zien die markt natuurlijk ook. Ja. Uh, ja, heb je die wel nodig? Ik bedoel, Kun je dat niet gewoon op particulier initiatief doen... of zegt u van nou, dat is toch wel een vak apart... Ja, dat is echt een vak apart. En als ik zie naar bijvoorbeeld je hebt het uh, genootschap voor fondsenwervers, hoeveel nieuwe uh, mensen zich aanmelden... ook de belangstelling die er is voor opleidingen. We hebben zelf aan de een opleiding... ook aan de Erasmus Universiteit een opleiding. Er is nu een hbo-opleiding. Het is inderdaad gewoon booming business. En ik vermoed dat dat de komende tien jaar nog sterk zal stijgen. Ja, en, en, en wie, wie zijn die bureautjes eigenlijk? Wie zit er daarachter? Nou, nee, bijvoorbeeld het Centrum voor Nalatenschappen. Uh, er zijn heel wat mensen, en vooral, uh, laat ik zeggen, kinderloze ouderparen, die nadenken bij de notaris, kan ik ook een maatschappelijk doel uh, begunstigen uh, als ik nog iets tijdens leven of met de koude hand, als ik iets wil, uh, het verschil wil maken. Dan zie je dat zo'n centrum voor nalatenschappen heel veel vragen krijgt van goede doelorganisaties zelf, maar ook van non-profit organisaties, van hoe moeten we die mensen benaderen, hoe moeten we dat aanpakken, uh, moeten we de notarissen benaderen, enzovoort. Nou, dat is... Een, een kennis die je ervan moet hebben van die materie. Ja, en dan uh, kan je dus terechtkomen bij zo'n extern bureau? Ja, en waar we net mee begonnen met bijvoorbeeld Emolife... je ziet dat mensen vinden het heel prettig en ook heel belangrijk... om ook zelf door eigen gedrag uh, zich te verbinden... met bijvoorbeeld de strijd tegen kanker. Omdat ze dan ook, laten we zeggen, bijna uh, meebeleven... hun compassie en, en, en, en, en mededogen kunnen laten zien... omdat ze zelf ook af moeten zien tegen de Alpe nou dat zie je, dat dat, dat emotie, uh, management zoals het dan heet, dat zie je gewoon toenemen. Uh, uh, Nederlanders zijn nog steeds een zeer betrokken en ook vrijgevig volk. Ja, en je moet zelf maar een beetje afzien om dan weer dat gevoel te krijgen, om dan dat geld maar weer uh, richting het goede doel te schuiven. Ja, want anders is het alleen maar je portemonnee trekken, terwijl nu doe je er gewoon, je laat jezelf sponsoren en zeggen zegt, als ik nou vijf keer de Alpe beklimt. beklim, nou, voor elke keer wil ik graag 500 euro en heb ik 2500 euro bij elkaar gefietst met heel veel inspanning. Nou, Dat is iets wat steeds meer toeneemt, dit type vorm van geldweving. Ja, maar, maar je denkt dan ook altijd gelijk bij goede doelen. Ja, wat blijft er aan de strijkstok hangen en gaat dat ja. allemaal wel goed? Is het wel doorzichtig genoeg? Uh, hangt daar niet een hele zwarte wolk boven dat hele gebeuren? Nou, dat valt wel mee. Uh, Nederlanders blijven geven. En uh, het is zo dat, uh, laat zeggen, die goede doelen zijn zich zeer bewust... dat ze heel goed moeten communiceren naar het Nederlandse volk waar dat geld naartoe gaat. Ik zal één heel concreet voorbeeld geven. Als u weet dat KWF-kankerbestrijding per jaar 60 miljoen aan wetenschappelijk onderzoek uitgeeft... dan kan elke Nederlander zich indenken dat je daar, om dat onderzoek te managen, een specialist nodig hebt. Nou... In het verleden hebben ze een specialist daarvoor aangetrokken uit Nijmegen. U weet wat een specialistensalaris is. Als die persoon oh. bij KWF... Heel hoog. Als die persoon bij KWF Kankerbestrijding inderdaad leiding geeft aan 60 miljoen per jaar aan onderzoeksgeld... en hij verdient in dit geval 198.000 euro... dan staan de grote koppen voor in de Volkskrant of in een ander dagblad van zakkenvullerij. Nou, hmm. ik vind wel dat de sector zelf moet uitleggen dat je dit soort belangrijke organisaties, ook voor Nederland... en voor wetenschappelijk onderzoek, niet kunt laten leiden... door een vrijwilliger die op vrijdagmiddag wat brieven tekent. Nou, dat is wel een opdracht aan de sector om dat helder te communiceren. Goed. Ik dank u, en meneer Schuit. Gaat u zelf ook nog zo'n Alpe d'Huez opfietsen? Of doet u dat al helemaal niet meer? Nou, ik fiets wel de Alpe op, moet ik zeggen. Maar, maar niet voor niet het goede de, doel? Eh, niet in dit verband, maar wel anderszins eh, heb ik behoorlijk wat vrijwillige activiteiten voor goede doelen. Goed, ik geloof u hoor. Eh, ik dank u voor het meepraten. Hoogleraar ja. Fondsenwerving aan de Vrije Universiteit, Theo Schuit was dat. Goed, tijd voor muziek dan nu in Villa VPRO. Dit is Bright Eyes van Shell Games. Took the fireworks and the vanity The board and the city streets Shooting stars palm trees laid it at the arborist's feet if i could change my mind change the paradigm prepare myself for another life forgive myself for the many times i was cruel to something helpless and weak but here i come that heavy love i'm never gonna move it alone here i come that heavy love Tag it on a tenement wall Here come that heavy love Someone gotta share in the load oh, here come that heavy love I'm never gonna move it alone aars Shell Games vanavond te zien in een uitverkocht paradiso. We gaan het hebben over de buurtzitting in Amsterdam. Dat gaat dan over vernieling, diefstal, bezit en verkoop van harddrugs. Dat komt daar allemaal aan de orde. Dat zijn zomaar wat strafzaken die op één dag voorbij komen in de rechtbank van Amsterdam. Maar ze hebben nog meer met elkaar gemeen. Ze komen allemaal uit dezelfde regio, namelijk uit Amsterdam Centrum. En daarom is er nu de zogenoemde buurtzitting. En het OM wil hiermee aan de burgers uit die en ook andere regio's laten zien... hoe zij te werk gaan en wat er wordt gedaan tegen criminaliteit in hun wijk. Luistert u naar een reportage van onze verslaggever Erik Nusselder. Naar de mening van de raadsman is er alleen bewijs... dat cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van een tas en een twee damesportemonnees zoals cliënt ook heeft toegegeven. Voorts komt betrokken volgens de reclassering in het kader van schorsingstoezicht... haar afspraken met de, met de reclassering na... en is zij coöperatief en begeleidbaar. Conclusie, gezien het voorgaande verzoek ik u een lachbaar zich dan ook aan verdachte geen onvoorwaardelijk straf opleggen zodat verdachte de positieve spiraal waar zij zich thans in bevindt. Het is wel heel pril, maar kan voortzetten, eh, voortzetten. Dank u wel. Otto van der Bijl, persofficier van het OM Parket Amsterdam. Kunt u vertellen wat er vandaag precies gaat gebeuren? Uh, vanmiddag is er een uh, buurtzitting, uh, zoals we dat noemen, hier in uh, Amsterdam aan de hand. En dat betekent een gewone politierechterszitting. Dus een, een, een, uh, een zitting voor één uh, rechter. Waar uh, allerlei zaken op staan die op zichzelf ook elke dag uh, hier in dit gebouw behandeld worden. Maar wat is nou bijzonder eraan dat al deze zaken uit Amsterdam Centrum komen? We noemen het dus een buurtzitting van Amsterdam Centrum. En mensen die zich afvragen van wat gebeurt er nou eigenlijk in Amsterdam Centrum en wat wordt daaraan gedaan die kunnen naar zo'n zitting als dit komen om dat te bekijken. We willen heel graag uh, uitleggen aan iedereen... Uh, dat wij hier elke dag bezig zijn met allerlei zaken te vervolgen... en, uh, en, en uh, straffen te eisen tegen verdachten... van feiten die al in, in Amsterdam zijn geplegen... die alle burgers in Amsterdam overlast veroorzaken. En dat we daar iets aan doen en graag uitleggen wat we daar aan doen... en waarom we dat zo doen als we dat doen. Ja, ik... Uh, met alle respect, maar ik vind dit... Ja, ik vind het hartverwarmend dat, uh, dat de reclassering wel uh, met haar aan de slag wil. Maar ik vind het niet meer uit te leggen om op dit moment weer... voor de zevende keer op rij een werkstaf te geven aan iemand... die zich gewoon, uh, uh, uh, uh, voor, die voorkomt, overkomt als een notoren winkeldiefstal... Uh, die wegge, die de hele tijd uh, winkeldiefstal pleegt... met en ook nog de bedoeling om die spullen te verhandelen. Dit is niet het meer het middel om te laten uh, doordringen dat dit niet mag. Dat dit overlastgevende en buitengewoon vervelende soort van criminaliteit is... waarvoor mensen moeten betalen die wel gewoon hun spullen afrekenen uiteindelijk. Er zijn ook een aantal uh, belangstellenden die uh, hier komen kijken vandaag op deze themazitting. Meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Dick Jansen, buurtregisseur in de Utrechtse buurt. Heeft u het idee dat de rechtspraak en wat er gebeurt met de problemen, dat dat leeft in uw wijk? Um, dat is heel wisselend. Het ligt ook aan het, wat voor feit en, en wat voor uh, uh, emotionele uh, weerslag dat heeft bij, bij de betrokkenen, bij het slachtoffer. Heeft u wel eens uh, dat u aangesproken wordt? Van, wat gebeurt er nou met deze problemen? Waar gaan die mensen heen? Nou, men heeft nog steeds het idee dat vaak, men vaak zegt, oh, ze lopen het over een paar uur weer op straat. En uh, in, Uit mijn ervaring uh, zeg, zeg ik altijd maar terug, ja, dat was 20, 30 jaar geleden, nu niet meer. Uh, de echte recidivisten of de echte uh, criminelen die, die zitten wel vast. En die zullen ook merken dat ze wat gedaan hebben. En dat heeft niet over een winkel die voor de eerste keer natuurlijk. Want dat is weer even de andere uiterste. Maar uh, ja, er wordt dus meer aan gedaan. Uh, ik hou meer van lik op stuk. En ik vind het ook daarom beter uh, dat, een, een, dat u een werkstraf doet. En daarom veroordeel ik u tot een werkstraf van 140 uur... Als u die niet doet, moet u 70 dagen vast gaan zitten. Van die 140 uur, 40 uur voorwaardelijk. En aan dat voorwaardelijk deel worden dan uh, gekoppeld de verplichte reclasseringscontacten. Met uh, alle aanwijzingen die de reclassering oplegt. Otto van der Bijl, persofficier van het OM pakket Amsterdam. Als een burger hier komt kijken op deze themazitting, een burger uit deze wijk. Wat is dan het belangrijkste dat hij mee naar huis zou moeten nemen? Nou, wat ik hoop is dat iemand die hier komt uh, het, het gevoel krijgt van, uh, dat er wordt opgetreden tegen allerlei strafbare feiten. En dat, uh, uh, dat met aandacht en, en, en in achtneming van alle belangen die er spelen, gewoon wel ook op een goede manier rechtgesproken wordt daarover. En dat geloof ik namelijk echt dat dat gebeurt en ik hoop ook dat we dat duidelijk kunnen maken. Tot zover deze reportage van verslaggever Erik Nusselder. We zijn aan het eind gekomen van het eerste half uur van Villa VPRO. Zometeen gaan we praten met gasten die inmiddels hier al binnen zijn gekomen. Onder meer de advocaten Theo Hiddema en Marielle van Essen. Welkom. En ook Wim van der Pol van de misdaadwebsite CrimeSite. En meneer Hiddema, als u nou even achter de microfoon gaat zitten... ga ik u gelijk een vraag stellen. Uh, we hadden het net over de buurtzitting. Het OM die dus uh, recht spreekt in een buurt, omdat daar nou eenmaal veel criminaliteit is. En ze denken dat dat goed werkt. Dat je dan gelijk de buurt laat zien van, nou, kijk maar uit, want anders gebeurt er dit. Is dat een goede ontwikkeling? Dat schijnt een novum te zijn. Het is helemaal geen novum. Het is een jaar of tien geleden gestart, onder andere in Maastricht, in de buurt. En maar dat het is... gebeurt steeds vaker nu? Nee, ze zijn ermee opgehouden. Zijn het voldeed niet. Uh, niet, logistieke maar ja, problemen. Maar in Amsterdam en... doen ze het wel, daar zijn, is onze verslaggever uh, geweest. Vrijf, hebben het net <laughs> laten horen. Vindt u het een goed idee of niet? Even kort. Ik heb er helemaal geen idee over. Ik, ik kan me voorstellen dat als je het in de buurt doet... maar dan moet het ook lik op stuk zijn, anders heeft het echt geen zin. Uh, en dan maar hopen dat de, dat de publieke tribune volstroomt... en dat ze, kunnen, hè, dat ze daar leren dat uit kunnen dat trekken. Goed, zo meteen gaan wij het... verder in schuld en boete... want we gaan eerst even luisteren naar het nieuws. Vanavond, 7 uur. De regen. De regen ragelt op het grind Je ligt in bed, je bent een kind, je weet niet beter en het hoeft ook niet. Je laat de scheten, stop je hoofd in de dekens Jules Beelder. De regen ritselt in het riet. Ver... Blijft plaats van de karikiet. Luister naar kunststof. De, de wacht geduldig als een paal, stut uit de nacht. Het regent niet, het riet. Vanavond, 7 uur. Jules Beelder. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 BNP Paribas Investment Partners, marktleider in beleggingsfondsen. Kijk op bnp Paribas ipnl Vroeger werd je huiseigenaar als je een huis kocht. Nu niet meer. We lenen geld van de bank, betalen de bank de hypotheekrente... en aan het eind van de aflossingsvrije hypotheek is het huis. Van de bank. Hoe nu verder? Vanavond in radar half negen, bij de tros op Nederland 1. Dit is Radio 1.